kunnen maandag worden geleverd. De oppositie is ontevreden over de cijfers van het kabinet. CDA-leider Van Haarsma Buma en SP-leider Roemer... vinden de gevolgen van de koopkrachtberekeningen... beduidend anders dan vooraf. Volgens de cijfers van minister Ascher gaat 14 van de huishoudens... er de komende jaren 5 tot 10 in koopkracht op achteruit... en een paar procent levert nog meer in. Ascher zelf relativeert het belang van de cijfers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 en belastingverhogingen in de meeste landen. Eurocommissaris Reen waarschuwt Nederland... voor de verdere daling van het consumentenvertrouwen. Onder meer onzekerheid over de woningmarkt, drukt het vertrouwen. De Amerikaanse beurzen in New York zijn met verlies geopend. Verwacht werd dat de graadmeters positief zouden reageren... op de herverkiezing van president Obama. Maar sombere berichten over de Europese economie... deden de stemming omslaan. De Dow Jones-index opende 1,4 lager en technologiebeurs Nasdaq leverde 1,3 in. De financiële markten blijven bezorgd over de vraag... of de Amerikaanse regering met het verdeelde congres... een begrotingsakkoord kan sluiten. De machtsverhoudingen in het congres zijn niet veranderd... waardoor het voor Obama moeilijk blijft om wetten te maken. Actrice en zangeres Hattie Blok is overleden. Ze was vooral bekend van haar rol als zuster Clivia... in de legendarische tv-serie Ja, zuster, nee, zuster van Annie M.G. Schmid... De twintig afleveringen werden uitgezonden tussen 1966 tot 1968. De liedjes uit de serie waren gecomponeerd door Harry Banning... en werden vrijwel allemaal door Blok en door Leen Jongewaard gezongen... zoals M'n Opa en Wil U een Stekkie van de Fuxia. Ook werd ze erg populair met de rol van werkster Sjaan... in het hoorspel In Holland Staat een Huis. Ook wel bekend als de familie Doorsnee. Tot op hoge leeftijd was ze actief, onder meer als lerares... voor een nieuwe generatie cabaretiers en musicalacteurs. Het Blok is 92 jaar geworden. In Keulen is een protest bij de Fordfabriek uit de hand gelopen. Zo'n 250 Belgen demonstreerden daar tegen het sluiten... van de Belgische Fordfabriek in Genk. Toen de Belgen het terrein in Keulen op wilden... werden ze opgewacht door de Duitse politie en liep het protest uit de hand. Een paar demonstranten wisten toch op het terrein te komen waar ze nog meer vernielden. Ook raakten politieagenten gewond. Uiteindelijk werden de Belgen omsingeld en teruggestuurd naar Genk. Op een industrieterrein in Velsen-Noord... heeft een uitslaande brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf. De brand begon in twee containers en sloeg over naar het fabriekspand. Er waren grote rookwolken te zien. De snelweg A22 en de Velsen-tunnel werden daarom een tijd afgesloten. RTL mag toch een programma uitzenden over Nicole van den Hurk. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het zelfverklaarde medium Derek Ogilvie besteedde in het programma Praten met de doden aandacht aan de moord op het meisje. De vader van het meisje had om een uitzendverbod gevraagd van het programma, waarin Ogilvie contact zegt te leggen met overleden personen. De rechtbank vindt het niet per se ongepast om aandacht te besteden aan een overledene in een amusementsprogramma. Daarom mag het programma wel worden uitgezonden. Desondanks heeft RTL besloten het onderdeel over Nicole van den Hurk te schrappen.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 Het weer. Vanavond enkele opklaringen, maar vannacht weer overal bewolkt. Het kan soms licht regenen. Ook morgen bewolkt en vooral in het noorden en westen af en toe regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 11 graden. Vrijdag op veel plaatsen droog en af en toe zon. ANWB Verkeersinformatie, er staan nu 18 files, zo'n 60 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is minder dan uh, gebruikelijk. De meeste vertraging heeft het verkeer op de wegen rondom Rotterdam. Maar ook bij Almere loopt het vast, op de A6 richting Lelystad. Tussen de afritten Almere Poort en Almere Stad staat 5 kilometer... En dan de A13 bij Rotterdam in de richting van Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Tussen het knooppunt Kleinpolderplein en Berkeren Rode Reis... is nog steeds de rechterreis ook dicht. Er is ook uh, olie gelekt en dat moet nog worden opgeruimd. Het gaat nog zo'n anderhalf uur duren voordat die rechterreis ook weer open is. Daardoor loopt het vast op de A20. Eerst in de richting van Gouda tussen het knooppunt Ketelplein... en het Kleinpolderplein 6 kilometer. En diezelfde A20, maar dan richting Hoek van Holland... tussen de knooppunten Terbregseplein en Kleinpolderplein staat 7 kilometer.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 Rabobank, een bank met ideeën. Het NOS Radio 1-journaal. Lucella Carrasso. Goedemiddag, we hebben het zo over een andere bank met een idee. Een idee voor een nieuwe ontslagronde bij ING Onzekerheid. Straks de vakronde. Eerst Amerika. Nog vier jaar erbij. Barack Obama blijft president. Nu de verkiezingsuitslag er is, gaan wij nog een keer terug naar de thuisbasis van Obama. En de thuisbasis van de verliezer Mitt Romney. Matthijs van de Wiel is in Chicago. Matthijs, vier jaar geleden was het daar natuurlijk groot feest. Hoe, hoe was het als je nu op de afgelopen uren terugkijkt, deze keer? Ja, er was absoluut geen spontaan volksfeest op straat, zoals vier jaar geleden. Wat dat betreft was het een heel ander soort avond in de stad. Het was er uitgestorven. vijf graden en motregen, dat helpt ook niet. Het was stil op straat. Op één plek in de binnenstad was er wel een groot scherm neergezet, maar daar stonden maar zo'n honderd mensen naar te kijken. Het was ook koud en het duurde lang. Dat wat het betreft, de spontane feesten in de stad, die waren er dus niet. Maar daar in die hal, bij de officiële bijeenkomst met 10.000 Supporters. Daar leek het wel weer 2008. Echt alsof de tijd was teruggedraaid. Obama supporters helemaal uitgedost met petjes en t-shirts. Iets wat ik in de dagen voor de verkiezingen op straat helemaal niet heb gezien. Ze had alles weer uit de kast gehaald. Ze waren er weer. Die uitzinnige sfeer daar in die hal. Vooral op het einde tijdens die toespraak van Obama. Zijn boodschap van hoop. De manier waarop hij het bracht. Wat dat teweeg bracht in die mensenmenigte. Dat was het weer echt Helemaal, het was weer net als toen. En Marcel Bril uh, is in Boston, in Massachusetts. Dat is de, ja, de thuisstaat van Romney, de republikein. Overwegend democratisch uh, de afgelopen tijd. Dat, dat moet Marcel denk ik wel een tegenstrijdig beeld opleveren daar in de stad. Ja, dat kun je wel zeggen. Gisteren was in het conventiecentrum. En dat was ongeveer, nou, een, een 100 à 200 vierkante meter. Dat hele gebouw. Dat was helemaal republikeins. Maar de stad, als je net de rivier overgaat, de binnenstad. Dat is toch overwegend democratisch. Je hebt het ook in de uitslagen gezien. Obama kreeg hier 60%. En Romney kreeg hier, iets, hier kreeg iets minder dan 40%. Dus nee, dat was wel een, een raar beeld. Gisteravond in de, in de hotelbar van dat republikeinse conventiecentrum. Daar was natuurlijk heel erg veel chagrijn. Um, dat, dat, dat was erg tekenend toen ik ook even aan de bar ging zitten om even een slokje drinken te nemen. Toen ging de bar rond een uur of twee dicht. Ik zat naast een republikein die al erg aan het mopperen was. Maar die zei, ja dat krijg je ervan als die blauwe, de democraten aan de macht zijn dan gaat ook nog eens een keer heel vroeg de bar dicht. Dus daar was erg veel chagrijn. Maar uh, verder in de stad ja, daar was wel een feestje te vieren. Niet heel erg groot hoor, want ik heb een gedeelte van de stad bezocht gisteravond. Daar was het erg stil, maar op een plein werd wel een democratisch feest gevierd. En het was ook nog even spannend hoe het zou gaan met de Senaat. of die naar de Republikeinen of de Democraten zou gaan? Naar wie is die uiteindelijk gegaan? Uiteindelijk naar de democraten. En, en dat was eigenlijk hier in deze staat. Zou je kunnen zeggen de echte strijd. Wie gaat die Senaatzetel winnen. Want dat was echt heel erg spannend. Too close to call was dat de hele tijd. Warren dat is diegene die het uiteindelijk is geworden. Een mevrouw tegen Brown. Die op dit moment uh, de Senaatzetel bezit. Dat is een republikein. Nou die heeft hem dus verloren. En als je dan gisteren door de stad liep. En als je ook dat feest bekeek. Uh, gisteravond waar ik het over had. Het democratische feest. Dan ging het vooral over de overwinning van. Warren. Want ja, dat, dat, dat is een iets groots dat ook heel spannend was. Uh, en, en Obama, ja, men wist al dat hij hier ging winnen. Want als het om, om Romney gaat, die man is hier gouverneur geweest. Maar daar zijn ze eigenlijk helemaal niet tevreden over. Een jaar of vijf geleden is hij vertrokken. Uh, en, en je hoort heel erg veel op uh, straten. Uh, da, in straten hoor je mensen zeggen, ja, die, die, die Romney, hij heeft ons eigenlijk verlaten toen hij hier gouverneur was. Toen was hij heel liberaal. Dat is kenmerkend voor deze Regio, een liberale regio in Amerika. En toen is hij vertrokken. Toen is hij presidentskandidaat geworden. En toen werd hij uh, nog uh, rechtser en harder dan de ergste redneck in Texas. Dat is wat ze zeggen. Ze voelen zich dus eigenlijk een beetje in de steek gelaten. Dus uh, Romney, dat was niet de man uh, die uh, het hier heel erg goed heeft gedaan. En waar ze heel erg vrolijk naar keken. Dus inderdaad, die strijd tussen Warren en Brown over die senaatzetel, dat was hier het spannendst En ja ook als je op straat kijkt bij de stembureaus, waren dat de aanplakbiljetten die je zag uh, op straat. En dan terug naar Chicago, Matthijs van de Wiel. Um, nu Obama gewonnen heeft, wat vinden de mensen dat hij als eerste moet gaan doen? Ze zeggen allemaal hetzelfde. Ik ben vanochtend met die microfoon de metro ingegaan. De, de beroemde metro op palen van Chicago die in een lus door de binnenstad rijdt. En iedereen die ik ernaar vroeg, uh, wat moet Obama als eerste gaan doen? Waar moet hij mee beginnen? Iedereen zei hetzelfde. Hij moet beginnen met verzoening. Een einde maken aan die enorme tweestrijd. Zorgen voor samenwerking met de republikeinen. Want anders staat het land uh, stil. Uh, Forenzen in de metro dus. Iets anders viel ook op. In die gesprekken. En misschien zegt het dat wel iets over de manier waarop deze verkiezingen zijn beleefd. Veel minder speciaal. Want wat opviel, heel veel mensen zijn niet eens opgebleven voor de toespraak van Obama. Dit is een Purple Line Express. Transfer to red Line trains Oh, no, ik was niet dat voor het. I had to get up wel work. Moest naar bed. Um, I did not. He did not? I went to sleep before. Wie iemand die het niet gezien heeft. I did not. I didn't stay up for it. Waarom niet? Why not? The speech didn't really matter to me. Z'n toespraak doet er niet Adams and toe. Uh, I did not. I, I saw that he won though. Is het niet meer zo bijzonder? I, I must have voted for for Mitt Romney, but I'm happy to see the Wabash. president get reelected because he worked so hard in the first term and. Is interessant. Hij heeft op Romney gestemd, maar is vol vertrouwen dat Obama er wat van gaat maken en hij heeft ook gezien dat Obama hard heeft gewerkt de eerste vier jaar. Eindelijk yes, iemand. Very exciting. I see a lot of positive action. Wat is nou het eerste wat u verwacht van Obama nu de komende vier jaar? Uh, I think he's going to reach out to the uh, Republican side. Het land verenigen. all of our efforts to so This is state and link. A very expy line been inspiring for the past 4 years. Um I used to be Republican, but now I'm Democrat because they had nothing to say. Nee, heeft het wel gezien. Vond het een hele mooie toespraak en zegt uh, vroeger was ik Republikein, maar met Romney die had echt geen plan. W wat is het eerste wat Obama nu moet gaan doen in zijn nieuwe presidentschap? Unification. Het land verenigen because we need to come together if America is to survive. Als het land wil overleven okay. moeten we weer samenwerken. Because that's what the United States is all about. Unification. Ja, yeah, was daar. Je was daar? Ja. Het was wonderful. Het was terrific. Het was dezelfde Obama. Ja, yes, het really was. Ik zie nog steeds dezelfde persoon. Geweldig om daar te zijn. Ah, ik zit no, I Ik I did not. de krant te lezen met de grote kop. re Was het niet bijzonder genoeg, die herverkiezing, om ervoor op te blijven? het was zo'n close. Oh, it seemed like it was such a close uh, battle that the nervous tension was so watching that Madison I Je well. couldn't stand the tension. No, I, I couldn't stand the tension. <laughs> hij heeft niet gekeken omdat hij de spanning niet uh, aandurfde, omdat hij gewaarschuwd was dat het zo'n nek- aan nek race zou worden. Basically, I had an alternative plan. If Romney had won, I was just gonna like go get drunk today. But he didn't win, so I can relax. Als Romney zou winnen, zou die vandaag dronken worden. Dat wordt hem dus niet. En zo bleef hij nuchter geluiden uit de metro in Chicago. De oppositie in de Tweede Kamer komt vandaag woorden tekort zo lijkt het. Ze spreken er schande van wat de kabinetsplannen financieel betekenen voor de mensen. Zo, na half zes. SP-leider Emiel Roemer. U krijgt verkeersinformatie. Dennis, mooi. Nou, goedemiddag. Er staan nu 19 files, 70 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is wat minder dan gebruikelijk. De meeste vertraging uh, heb je op de wegen rondom Rotterdam. Maar ook bij Almere loopt het vast op de A6 richting Lelystad. Tussen de Almere Almerepoort en Almere Stad staat 5 kilometer. En dan bij Rotterdam op de A13 richting Den Haag. En dus Bij Berko en Roderijs nog steeds de rechter reist ook dicht door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is olie gelekt en het gaat nog meer dan een uur duren voordat de weg weer vrij is, volgens Rijkswaterstaat. Dat levert uh, het viersop op de A20 richting Gouda eerst, voor het knooppunt Kleinpolderplein 6 kilometer. En diezelfde A20, maar dan richting Hoek van Holland, ook weer voor het Kleinpolderplein 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lucella Carasso. Het zijn onzekere tijden voor het personeel van ING. Vanochtend kondigde de bankverzekeraar aan 2350 banen te schrappen. In Nederland gebeurt dat dan vooral bij de verzekeringstak Nationale Nederlanden. De vakbonden reageerden ontzet. Ja, dat zijn ontluisterend grote aantallen. Het is natuurlijk al een aantal kwartalen dat we verlies maken. Dan weet je van, er moet iets gebeuren. Er was al eventjes sprake van dat er wat in de lucht ging. Mensen hadden daar ook wel rekening mee gehouden. Ze zelf zien uh, dat het natuurlijk niet zo goed gaat met het bedrijf. De werknemers die binnen de onderneming zitten, die hebben al een aantal maanden gegevens al aan. Als wij op ons bureau kijken elke dag, ja, dan zien we dat het werk voor een deel minder wordt. En dan houden ze rekening mee dat dat uh, consequenties heeft. U bent nog niet geïnformeerd, dus we weten er nog niks van. Wat vindt u ervan? Ja, dat weet ik dus niet, want ik weet niet wat het inhoudt. We zitten hier door mensen te springen dan dat ze nodig zijn, denk je dan. Maar ja, ik heb er geen verstand van hè? Zeggen ze dan. Twee woorden zijn er wel eens een beetje in de eerste reacties bij medewerkers naar voren gekomen. En dat is ontluistering en ook een zekere gelatenheid. Ik denk dat ze ook op leeftijd eraan gaan kijken. En als je dan over de 50 zit, ben jij sowieso tot een risicogroep. Ik heb al eerder met dit bijltje gehakt, dus ik weet wat erop af kan komen. Wat er dan verder gaat gebeuren, weet ik ook niet. Afwachten. Ja. Reacties van personeel van ING en vakbondvertegenwoordigers. Contact nu met Harold Benink, hoogleraar Financiën aan de Universiteit van Tilburg. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar komen volgens u die problemen bij ING vandaan? Nou, kijk, wat je ziet is natuurlijk dat um, het hele bankwezen, maar ook de verzekeringswereld, is naar aanleiding van de financiële crisis natuurlijk aan het consolideren. Um, bij, um, de, he, de winsten staan onder druk, de marges staan onder druk. Bij de Nederlandse de van ING zijn natuurlijk, ik bedoel, de, die zijn natuurlijk ook met de hele Hoekerpolis affaire in zijn algemeenheid, is natuurlijk de verkoop van levensverzekeringen fors gedaald. Uh, dus die markt staat enorm onder druk tegelijkertijd zie je in het bankwezen dat ING zich gaat terugtrekken uit een aantal niet kernlanden in Europa en dat tevens nog verder de kostenbesparing aan het doorvoeren is. Ja, en, en het feit dat de huizenmarkt uh, nogal op slot zit, uh, dat dat lijkt me voor de banken ook, uh, nou ja, heftig. Ja, dat is ook heftig. Maar ik begrijp bij ING dat bij de bank, het eh, bankendeel, dat eh, het vooral ook gaat over, over terugtrekken uit een aantal Europese landen. Hè, en dat betekent ook dat het iets minder de werkgelegenheid in Nederland raakt, maar meer in die, in die, in die andere landen. Precies, daar gaan, daar gaan vooral banen verdwijnen. Als u als u het heeft <coughs> over het consolideren van de positie van de bank, dan dan hoeven we ons geen zorg maken dat dat een bank als ING omvalt op termijn. Nee, dat denk ik totaal niet. Want wat je ziet is dat ze dus uh, waar ze mee bezig zijn, is natuurlijk hun kapitaalpositie aan het versterken. Dat hebben ze vandaag ook bekendgemaakt, dat het weer verder uh, verbeterd is. We zitten ook nog in een verdere uitvoering van uh, Basel III, het internationale akkoord over hoeveel eigen vermogen banken moeten aanhouden. En ING is natuurlijk, consolideren betekent natuurlijk ook gewoon je kostenratio's uh, verbeteren. Met andere woorden, gewoon efficiënter gaan werken. En is dat ook niet iets wat, wat eigenlijk... Dat is natuurlijk ook weer het, het dubbele van dit verhaal. Enerzijds is het heel triest dat er dan uh, dit soort situaties van reorganisaties en zo volgen. Aan de andere kant is natuurlijk de druk vanuit de samenleving... dat in het bankwezen zeg maar, de kosten te hoog zijn... Uh, dat er te veel in het bankwezen wordt verdiend. Die druk is maatschappelijk natuurlijk ook heel erg aanwezig. Wat ING nu doet, is natuurlijk dat ze ook deel zijn van dat proces. Nou, en u had het net over het hele bankwezen. Gisteren kwam SNS met een winstwaarschuwing. Is dat een beetje een vergelijkbare... Ja, het is natuurlijk een heel andere bank, veel kleiner... maar vergelijkbare problematiek als ING bij SNS? Nou, ik denk dat het heel anders ligt. Kijk, bij ING gaat het natuurlijk om het verhaal om ING, zeg maar, toekomstbestendig te houden, weerbaar te houden voor de toekomst. Terwijl natuurlijk met, uh, bij SNS, met name dan waar het gaat om property finance, dus de financiering van commercieel vastgoed. Daar zijn we nog bezig met, zeg maar, het, uh, het afrekenen in het, over het verleden. Er zijn grote posities opgebouwd in die vastgoedmarkt. En daar zit dus gewoon blijk steeds, ja. Uh, verliezen in die portefeuille. Op een of andere manier moet het met dat verleden worden afgerekend. En de grote vraag is natuurlijk... hoe ga je dat doen? Ga je bijvoorbeeld die vastgoedleningen... Uh, in, een, in, een, in, een, in, een, in een aparte bedbank zetten? Een slechte bank? Maar dan is weer de vraag... Ja, wie gaat dat financieren en wie gaat daar garanties voor afgeven... ergens zal die rekening moeten neerdwarrelen. Ja, een van de opties die nu, nu wordt genoemd voor SNS... is dat de overheid groot aandeelhouder wordt. Hè? Dat, dat het restant van de staatssteun bijvoorbeeld niet wordt terugbetaald. Waarom zou de overheid dat moeten doen? Nou ja, kijk, we hebben gezien natuurlijk in de financiële crisis, met name in 2008... Uh, hebben we gezien dat als een grote bank in Nederland, een systeembank... en dat is SNS natuurlijk ook... Als je in de problemen komt, dat op een of andere manier een oplossing moet worden uh, gevonden. Een hele kleine bank als DSB uh, kun je eventueel failliet laten gaan. Maar bij een grote bank heeft dat natuurlijk uh, uh, implicaties hè, voor vertrouwen in het financiële systeem in, uh, in Nederland. Uh, dus daar ligt een mogelijke rol voor de overheid. Maar ja, het is natuurlijk ook weer ja, de, de belastingbetaler daar weer uh, voor laten op. Uh, uh, dus daarvoor laten betalen, is natuurlijk ook niet populair. Maar we zijn dus op zoek. Ze zijn dus op zoek naar een of andere manier om die risico's bij partijen te laten neerslaan. Goed, en, en is daar nog een, een, een andere optie voor dan? Ik bedoel, wat kan je nog meer verzinnen? Dat, dat de ene bank uh, uh, SNS reaal overneemt, of SNS? Nou ja, het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat misschien, uh, als, als het niet de Nederlandse bank is, een buitenlandse partner zal zijn. Maar ja, die zal dan wel ook een deel willen sluiten voor die slechte leningen. En dan, uh, dan is daar weer de vraag uh, van wie gaat dat betalen, ja. zal dat de belastingbetaler zijn. Kijk, de andere drie grote systeembanken in Nederland staan natuurlijk niet te trappelen... om die verliezen op dit moment natuurlijk over te nemen. Begrijpelijk. Harald Benink, dank voor uw uitleg. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan gaan we naar Zeeland, want er is discussie binnen het provinciehuis in Zeeland... over het afscheidsfeest van de commissaris van de Koningin, Carla Pijs provinciebestuur heeft een bedrag van 62.000 euro op de begroting gezet. Dat is uh, voor haar afscheid en daarnaast ook gelijk voor de welkomstreceptie van haar opvolger. Meneer Robbesin van de Partij voor Zeeland, goedemiddag. En goedemiddag. En uw partij vindt die 62.000 euro uh, veel te veel geld. Wat, wat is uw grootste bezwaar? Nou ja, ik, natuurlijk vind ik dit uh, veel te veel geld. Dit college zet in op een, uh, op een sober en een terughoudend beleid... waar het uh, de provinciale portemonnee betreft. Nou, dit, dit, dit, uh, deze uitgaven vind ik daar absoluut niet in passen. En uh, begrijp me goed, het is geen negatief rapportcijfer... voor mevrouw Pijs of een, of een negatief uh, waarderingsoordeel. Daar heeft het helemaal niets mee te maken. ik vind dat het gewoon niet kan gebeuren. Er voltrekken zich allerlei drama's in onze provincie... En dat, dat, daar is Zeeland natuurlijk niet de uitzondering in. En dan heeft uh, u het over bedrijven bijvoorbeeld die nou, failliet bedrijf, gaan? Nou, het andere valt om, en niet van die hele kleintjes. Uh, we hebben Zalko, we hebben Termfos, we hebben nu Neckerman uh, is zeer actueel. Uh, dan praten we over 150 uh, ontslagen, maar dat worden er waarschijnlijk veel en veel meer. Er werken meer dan 700 mensen. Dat is allemaal aan de gang. Da er zijn grote aannemers die op het punt staan om te vallen. Uh, en, en dat gaat maar door. En daarnaast hebben we te maken met het feit dat Zeeland uh, rijksdiensten kwijtraakt. De een na de ander. Dus uh, ja, ja, je houdt je hart vast hier. En er uh, moet bezuinigd worden en bezuinigd worden en bezuinigd worden. We sturen 150, we, de provincie Zeeland... Stuurt 150 ambtenaren weg. En dan lijkt het alsof we in eigen vlees snijden. Maar die, die, die, die, die, dat vertrek, die exodus, kost miljoenen en miljoenen. die ten laste komen van, uh, van uh, de provinciale begroting. En daar, ook daarin zitten weer risico's. Dan hangt de fiscale boete boven de markt. enzovoorts, enzovoorts. Dan vind ik, dan kun je natuurlijk wel zeggen. ja, maar dan is dit toch peanuts. Nee, dat is mijn, in mijn ogen geen peanuts. En, en uh, al was het 30.000 of, of wat dan ook. Hè. Ik vind. Dat je, dat je daar eerlijk in moet zijn. Want vindt u dan dat, dat er eigenlijk helemaal geen receptie op dit moment moet worden gehouden? Nou, dat vind ik niet. Uh, ik heb het idee dat er een andere fractie minstens een andere fractie mee bezig is. Maar, uh, dat nee, is de dat, SP, ja, dat, voor zover dat, wij weten. Dat zou kunnen, maar ik, ik, uh, zover zou ik niet willen gaan. En, en dan zeg ik nou 10.000 uh, euro per evenement. Nou, dat is uh, naar mijn idee heel royaal. Ik heb, we hebben overigens vanmiddag hebben, hebben we pas de financiële onderbouwing binnengekregen. Er was natuurlijk wat commotie ontstaan. Oh, en, en vertel, waar, waar wordt die 62.000? Want wij kregen geen reactie van Carla Pijs. Maar ja, die is er waar wordt die nu, aan besteed? Nu is die onderbouwing is er. En uh, ja, daar zie ik uh, allerlei dingen staan. Uh, ja, een buitengewone statenvergadering. Ja, daar, daar zullen wij aanwezig moeten zijn als statenleden. Dat klopt. En daar, er is een muzikaal intermezzo. zal ook geen duizenden euro's kosten. Uh, ja, er is een afscheidssymposium. Uh, huur van, uh, van, van, van de nieuwe kerk. Uh, dat is een onderdeel van het abdijcomplex. Ja, daar zet ik ook vraagtekens bij. Aankleding, bloemstukken. Hoe groot zijn die? Hoe royaal zijn die? Uh, geluids- en beeldapparaturen. Uh, weer een muzikaal intermezzo. Dan een openbare receptie, dan nog eens een keer afscheid personeel. Uh, dan komt er een afscheid. En ja, dan zeg ik van: hoe is, dat een, een, hoe is dat nou mogelijk? Het is een beetje te veel. We gaan even, blijft u aan de lijn naar mevrouw de Miliano van den Hemel, CDA-fractievoorzitter in Provinciale Staten in Zeeland. Ook goedemiddag. Ja, goedemiddag. Bent u ook zo geschrokken van dit uh, opgetuigde afscheid? Nou, het is heel veel geld: 62.000 euro. Het, het is wel voor het afscheid van de commissaris van de Koningin en de installatie van de nieuwe commissaris, dus het is verdeeld uh, ja, op 41.000. Het is overigens een maximaal begroot bedrag. 41.000 voor het afscheid en 21.000 euro voor de installatie voor de nieuwe commissaris. En vindt u dat een goed besteed bedrag als u het even door uw hoofd laat gaan? Nou, ik geef al aan, het is heel veel geld en ik begrijp de commotie. En dat er uh, nou, heel veel onbegrip is, dat de mensen zeggen van nou, hoe is het mogelijk uh, zoveel geld? Maar Zoiets kost natuurlijk ook snel heel veel. Meneer uh, Robbenzin gaf het al aan. Wij hebben uh, vanmiddag uh, doorgekregen waar het op gebaseerd is. Uh, ik wil even meegeven dat het afscheid van de vorige commissaris van Gelder... begroot was op 100.000 euro. Ja, maar er waren natuurlijk... andere tijden. Hè? Toen gingen er ja, niet er zoveel bedrijven tijden, failliet. Gigantisch. Dus dit is een vierde, ja nog minder. Of tenminste, dit is een 40 procent ervan. Uh, nou ja, het gaat hier over inderdaad... Uh, ja, de geluids- en beeldapparatuur de afscheid zal in de nieuwe kerk gehouden worden. Nou, dat is een prachtige kerk, maar uh, ja, daar moet speciaal apparatuur voor komen. En ik heb begrepen dat het 4500 euro kost. Nou, dus u zegt, we allemaal... laten we misschien anders naar het uh, provinciehuis gaan? Nou ja, de, de, deze begroting uh, ja, komt toch niet uh, zomaar uit de lucht vallen. Die is toch uh, ja, nagegaan van, nou ja, wat is er allemaal nodig? Er wordt afscheid genomen, door mevrouw uh, Pijs van uh, de mensen uit het bedrijfsleven en Zeeland... Nee, van, dat begrijp ik. Maar ik krijg toch een beetje een dubbel gevoel... van u vindt het ja. veel geld, maar u vindt het ook wel goed. Ga, gaat u uh, de SP steunen en, en de heer Robbesin... om te zorgen dat dit dat minder wordt, of niet? Wij zullen wel kijken, van, is het nodig dat het zoveel kost? Maar ja, maar dat kunt u zeggen, hè? He? u heeft het nu voor ja, u liggen, maar, ja maar of nee? mevrouw Pijs, ik denk dat wordt ook wel vergeven... mevrouw Pijs heeft natuurlijk als commissaris van de Koningin... enorm veel voor Zeeland uh, gedaan... Meneer Robinson had het over het omvallen van bedrijven. Langs de andere kant hopen wij dat de marinierskazerne naar Flissingen komt. En dat is ook mede dankzij de inzet van mevrouw Peit. Dus ik, ik denk, we, wilden, we willen haar wel een waardig afscheid geven. En ik begrijp, het kost heel veel geld. Maar om te zeggen, van nou het kan wel voor een, een 10.000 euro... Ja, dat weten we allemaal wel. Dat is, dat is sowieso uh, erg moeilijk, denk ik. Nou, vrijdag wordt het uh, besproken in de provinciale staten. Dan zal het gaan over de bloemstukken, de locatie, uh, de beamer en dat soort dingen. Dank voor uw reactie, mevrouw De Miliano van de Hemel van het CDA. En meneer Robesin, ook uw dank. Wij gaan zien hoe het afloopt. Goedemiddag. Er is iets dat het gevoel van een Audi overtreft...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 Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828. Radio 1. Het NOS-journaal. De zorgondernemers willen met de vakbonden praten... over de gevolgen van het regeerakkoord. Volgens branchevereniging Actis raken tienduizenden mensen... in de zorg hun baan kwijt. Als het regeerakkoord niet wordt aangepast... Soms gaat het volgens Actis om duizenden medewerkers tegelijk... die bij een organisatie hun baan kwijtraken. Bijvoorbeeld omdat er fors wordt bezuinigd op huishoudelijke hulp. De nieuwe minister van Financiën, Dijsselbloem... zal zich in Europa bikkelhard opstellen. Dat zei hij in zijn eerste overleg met de Tweede Kamer. Dijsselbloem wilde volgens hem goede traditie van zijn voorganger... de jager voortzetten. Hij zegt op het beleid van de begroting... en budgettaire discipline bikkelhard te zijn... En Hetty Blok is overleden. De actrice en zangeres was vooral bekend van haar rol als zuster Clivia... in de legendarische tv-serie Ja, zuster, nee, zuster. Ook werd ze erg populair met de rol van werkster Sjaan... in het hoorspel In Holland staat een huis. Ook wel bekend als de familie doorsnee. Hetty Blok is 92 jaar geworden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Willemijn Hubert. De bewolking overheerst de komende dagen, maar dat betekent niet dat het de hele dag regent. Richting het weekend nemen namelijk de droge periode toe, zoals bijvoorbeeld vandaag al het geval was, maar ook aanstaande vrijdag. Vannacht en ook morgenochtend blijft het wel flink bewolkt. Af en toe regent of motregent het wat, maar in de middag wordt het droger en vanuit het westen gaat het dan opklaren. Vooral in het noorden en westen kan er nog wel een enkele bui vallen en er staat een matige, aan zeevrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind. Het is vrij zacht met middagtemperaturen die rond 11 graden schommelen en ook vannacht is het trouwens niet koud, het wordt dan 8 graden. Vrijdag is het op veel plaatsen droog, maar zaterdag gaat het weer regenen. En ook zondag lijkt een droge dag te gaan worden. De temperatuur overdag ligt rond een graad of 10. In de nachten wordt het langzaam een stukje frisser. AMB verkeersinformatie. Met 24 files, bijna 100 kilometer, is het wat minder druk dan gebruikelijk. De meeste vertraging is er op de wegen rondom Rotterdam. Maar ook bij Almere loopt het vast. Op de A6 richting Lelystad staat tussen de afritten Almere Poort en Almere Stad 5 kilometer door een kapotte auto. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A13 richting Den Haag. Tussen het Kleinpolderplein en Berkwoe en rij is de rechterreis ook nog dicht. Er ligt daar nog een oliespoor. De Rijkswaterstaat verwacht daar nog een uurtje bezig te zijn. Daardoor loopt het vast op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... tussen het knooppunt Ridderkerk en het knooppunt Plein 11 kilometer. En op de A20 richting staat tussen het Ketelplein en het Kleinpolderplein 6 kilometer file. En diezelfde A20 maar dan richting Hoek van Holland... tussen het knooppunt Plein en het Kleinpolderplein 7 kilometer. Online projectbeheer van Visma? Dat staat voor eenvoudig. Voor overzichtelijk.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 Ik wil de geestlenig houden. Ga naar vpro.nl en word lid voor 12,50 per jaar. Adriaan van Dis. De leefde strijd tussen onze topschaatsers en de internationale top. De S&I-SU World Cup. 16, 17 en 18 november. Tiel Verenveen. Maak het mee. 5 over half zes. Goedemiddag, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het rumoer over uh, de zorgpremie, de inkomensafhankelijke zorgpremie in Den Haag houdt aan. Er zijn vandaag nieuwe koopkrachtplaatjes naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat dat allemaal gaat betekenen, alle plannen van het kabinet. Nou, 1 op de 6 Nederlanders gaat er meer dan 5 procent op achteruit, blijkt uit die cijfers. Emir Roemer, fractieleider van de SP, goedemiddag. Goedemiddag. Even los van de inhoud, daar hebben we het zo over. Kon het voor u in de oppositie volgens mij allemaal niet beter beginnen dan op deze manier? Nou ja, het is de vraag of we daar natuurlijk met z'n allen veel, veel beter van worden. Het is een, ik ben het u eens, het is een hoop gerommel en een hoop gedoe waar volgens mij eigenlijk helemaal niemand op zit te wachten. Want niemand zit te wachten op gerommel in de politiek. En dan de inhoud. Schrok u van de cijfers die vandaag naar de Kamer werden gestuurd? Ja, eigenlijk wel. Zeker omdat je uh, nu ook nog weet... dat nog niet eens alles is meegenomen. Dus het kan voor een heel veel groepen mensen kan het nog veel erger zijn. Want wat is er nu niet meegenomen? Nou, bijvoorbeeld de energierekening is niet meegenomen. Uh, er zijn een aantal uh, maatregelen die, waarvan ze zeggen van, die moeten we nog gaan uitwerken, maar die zijn ook negatief voor mensen, die zijn nog allemaal nog niet meegenomen. Het is een, een gedeelte van het plaatje. Dus ja, dan, dan denk je van, oké, okay, uh, dan, dan kan het voor sommige doelgroepen alleen nog maar erger worden. En vandaar dat ik nou helemaal blij ben, dat was Kamer gezegd, hebben van nou, laten we het niet nou eens vragen hoe het voor al die specifieke doelgroepen gaat worden. Dan, dan weten we tenminste waar we over praten. Want wat kan het NIBUD dan wat Sociale Zaken en andere ministeries niet kunnen berekenen? Nou, ze hebben nu vooral of, uh, een beetje in zijn uh, algemeenheid aangegeven hoe het gaat worden. En het NIBUD kan tot bijna wel honderd uh, verschillende doelgroepen specifiek gaan zeggen dat het voor die mensen bijvoorbeeld uh, alleenstaande ouders met kinderen of uh, mensen met of zonder werk echt heel specifiek op maar al die, die, die doelgroepen... Maar die zie ik ook in die brief van Sociale Zaken staan. De het, groepen die u nu noemt. Ja, het is wel uh, meer geworden. Da we, uh, daarom waren we ook blij met die brief. Uh, maar maar het is wel heel raar dat je dan vervolgens wel andere cijfers ziet dan in het regeerakkoord staat. En als je dan de politici van VVD, CD en PvdA hoort, euh, ja, dan spreken die elkaar ook nog een beetje tegen. Want als je die stuurt aan deze brief, en vervolgens hoor ik Zelstra zeggen: ja, maar zo gaan we het niet uitvoeren. Ja, hij ja, er... zegt, zegt ook nog iets anders, want hij maakt eigenlijk een onderscheid tot de gevolgen van dit nieuwe beleid en de gevolgen van het beleid van het, het does akkoord en uh, het eerste kabinet Rutte. Ja, wat maar, vindt u van dat onderscheid? Ja, Dat is natuurlijk heel raar. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid dat zij gaan voeren. Zij maken een, een begroting voor 2013. Ze maken de plannen voor 2014. En natuurlijk zijn zij ook verantwoordelijk... voor alles wat er in het verleden is meegenomen. En als zij vinden dat daar bepaalde uh, groepen mensen... te hard geraakt worden, dan hadden ze nu... met compensatie moeten komen. En die kunnen zeggen van, ja, dat is de schuld van Kooi-does. Daar zijn zij nu verantwoordelijk voor. En kan je überhaupt wel goed voor de komende... De jaren uitrekenen wat het gaat betekenen, want dat geeft Asscher ook een beetje in zijn brief aan. En het is ontzettend moeilijk om voor vier, vijf jaar vooruit te kijken. Daar heeft hij natuurlijk gelijk in, want je weet nooit uh, wat er specifiek naar de Kamer gaat en hoe dat uh, uiteindelijk door de Kamer komt. Maar je in dat grote dan als lijnen positie wel vragen van hem nu. Nou, in grote lijnen kun je dat wel geven. Kijk, zij ze zijn zelf begonnen met te zeggen: Van uh, het gaat uh, tussen maximaal min een half en plus vier of net andersom. Um, Kijk, dan als, als journalisten en mensen dan vragen, terecht vragen van... oké, okay, maar welke maatregelen zijn dat dan en klopt dat wel allemaal? En we krijgen vervolgens een brief waarin de cijfers niet blijken te kloppen... omdat het veel meer is en dat je dan ook nog te horen krijgt van... we hebben nog niet eens alles meegenomen, dus het wordt nog misschien wel veel erger. Ja, dan, is, dan moet je het niet gek vinden dat mensen in verwarring raken. En dan is het aan ons om natuurlijk te zorgen van... geef het zo goed als mogelijk aan wat de gevolgen allemaal zijn. Want heel veel mensen die zijn dadelijk echt behoorlijk te klos. En wat is dan uw politieke strategie? Is dat dan om te zorgen dat, ze die, die, dat er, dat er tweedracht komt in dat nieuwe kabinet... en dat ze de, de plannen gaan bijstellen? Wat, wat is uw strategie voor de komende tijd? Nou, kijk, Er zijn heel wat uh, maatregelen die ze nemen... die er heel erg hard in gaan hakken... en die nog steeds nauwelijks uh, belicht worden nu. Dus je ziet dat de hele dagbesteding van mensen afgeschaft gaat worden. Dat de thuiszorg, uh, we het net in het journaal ook, bijna afgeschaft gaat worden. Dat zijn hele heftige maatregelen. Natuurlijk wil ik daar uh, uh, wijzigingen van in het beleid. Als je ziet dat uh, uh, ze hebben het wel steeds per inkomens van uh, 100.000 euro... dat daar mensen moeten inleveren. Maar als je dan doorleest en doorgaat rekenen... en je ziet dat mensen die 4 of 5 ton verdienen... dat die er wel fors op vooruit gaan... ja, dan denk ik van dat is geen nivelleren, dat is niet eerlijk delen. Dan, dan denk ik van dat moet dus gewoon beter... Dus ja, wat we willen proberen is uh, eerlijk zijn wat die maatregelen betekenen... en vooral ook wat, is het maatschappelijk, wat zijn de maatschappelijke gevolgen daarvan... Uh, met als doel om, uh, om het beleid beter te krijgen. Want en daarmee heeft u kamer. een, een sterf, sterke troef in de Eerste Kamer natuurlijk... want daar zullen ze naar CDA en SP ook vaak kijken voor steun. Gaat u met Buma hand in hand optrekken? Dat doet nou, u nu al, maar blijft dat zo? Kijk, de Eerste Kamer gaat natuurlijk over uh, hun eigen agenda. En die zullen zelf ja, een afweging moeten meneer maken. meneer Romer, wat denkt u? Nee, <laughs> het, ja, het zou natuurlijk heel raar zijn... als de Eerste fractie van de SP er heel anders over zou denken... als de Tweede fractie van de SP. En er SP. is ook wel eens overleg? Uh, uiteraard. Maar goed, ze gaan er toch wel zelf over. En uh, kijk, als, als wij... Uh, om maar de inkomensafhankelijke zorgpremie te pakken. Wij zijn daar natuurlijk een voorstander van. We hebben het al heel erg lang in ons verkiezingsprogramma staan. We hebben drie varianten al in het verleden door laten rekenen... door het Centraal Planbureau... Dus dat wij dat graag zien gebeuren, dat, dat, staat, uh, uh, dat, is, dat is wel duidelijk. Alleen... Alleen trek hem door voor de nog hogere inkomens. Ja, op de manier zoals ze het nu doen, dat is gewoon niet eerlijk. Daar hou je de, de hoogste inkomens hou je uit de wind... en daarmee komt de rekening bij de middeninkomens te liggen. Ja, dat gaan wij niet steunen. Dus ik hoop dat uh, vanuit uh, VVD en PvdA uh, ruimte is om dat te wijzigen. Nou, dat moet ik zien wel bij de, de VVD. Nee. Maar goed, ja, het gaat uh, het als ze onze de... steun willen hebben... dan zullen ze het gewoon op dat punt gewoon moeten verbeteren. Het gaat interessante debatten opleveren te beginnen... Het Dinsdag volgende week, wij namen vast een uh, voorschot daarop. Meneer Roemer, dank van de SP. Graag gedaan. Goedemiddag. Dan de Amerikaanse politiek. Het was vannacht smullig geblazen voor de liefhebbers... van stevige, opzwepende toespraken. Want de Amerikaanse president Obama liet zich vannacht... van zijn beste kant zien bij zijn overwinningsreden. Een van de toehoorders was Huip Hudig. Hij schreef onder meer speeches voor Rita Verdonk en Mark Rutte. Mark Robin Visser sprak met hem. Nou, het is, een, het is een lange nacht geworden, meneer Huldrecht. Net nog even een, een dutje gedaan. Gaat het weer een beetje? Ja, ja, ik ben inmiddels weer boven Jan. Even een powernip van anderhalf uur gedaan. Maar dat was inderdaad wel even nodig was het fijn? Ja, absoluut. Ik denk dat uh, als je terugkijkt op de campagne, dat je kan zeggen dat Obama eigenlijk uh, heel sterk begon eind vorig jaar door de aanval in te zetten op zijn politieke tegenstanders. Met zijn verhaal dat everybody must get a fair shot and a fair share and play by the same rules. Waarmee hij echt eigenlijk de Republikeinen neerzette als de bankiers. Uh, zij zijn de schuld van de crisis en wij gaan hem samen oplossen. En ja, vanaf dat moment uh, is het eigenlijk minder geworden. En uh, ja, heeft hij tijdens de campagne... niet meer echt goede speeches gehouden. Sterker nog, de beste speech die hij gehouden heeft... dat was eigenlijk de speech van zijn vrouw, Michelle Obama. Die heeft tijdens de democratische conventie... iedereen tot tranen toe geroerd met haar verhaal... over uh, de auto waar hij in haar in kwam ophalen... voor de prom uh, die uh, kapot was. En Obama's speech staat eigenlijk weinig mensen meer bij. Maar wat, wat er? aan hem dan? Wat ging er mis? Nou, ik denk dat... Uh, dat was ook bij deze verkiezingen met Rutte zo. Ik denk dat je niet moet onderschatten... hoe zwaar de baan... van president van Amerika... toch de belangrijkste man ter wereld is... En je schiet niet zomaar even meteen in campagne-modus. En Romney zat er veel meer in. En om op deze langdradige manier antwoord te geven op je vraag van het begin... Uh, Romney is eigenlijk steeds meer gegroeid, blunderde in de voorverkiezingen... maar langzaamaan kreeg hij grip op de zaak. Terwijl bij Obama het eigenlijk steeds minder werd. En met uh, ja, de speech die hij dus onlangs in Iowa hield... Uh, ja, met een gebroken stem, uh, ja dat vond ik eigenlijk wel een dieptepunt. And everybody plays by the same rules. The people of Iowa understand that. That's what we believe. That's why you elected me in 2008 and Iowa that's why I'm running for a second term as president of the United States. En dan dus natuurlijk uiteindelijk de overwinning speech we eigenlijk weer een toch frisse, energieke Obama terugzagen. Ja, kijk, in die speech uh, heeft hij gewoon eigenlijk alles gedaan... wat hij moet doen, uh, volgens het boekje en inhoudelijk. En uh, hij uh, vertelde een verhaal over een meisje wat leukemie had... maar dankzij zijn healthcare plannen er toch weer bovenop komt. Ja, toch sterk hoe hij dat doet. En hij weet dan toch emotie op te roepen, maar... Vooral, uh, ik zat op mijn hotelkamertje vanochtend vroeg aantekeningen te maken bij de speech. En als je dan ziet is wie op het laatst dan toch weer naar zo'n crescendo toe werkt. En ja, dat is gewoon, ik zit dan toch wel weer geroerd voor de televisie. Als in een Hollywoodfilm, je wil het niet en toch raakt het je. Het is niet you wie je bent of waar je komt. Of wat je like, Of waar je liefde.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 En dan ook een klein traantje bij u? Absoluut. Ja, en dat is dus de... Ik denk ook dat dat nu met speeches... waar uh, speeches heel erg gingen over storytelling... het verhalen vertellen en nu het heel erg gaat over waarde... denk ik dat ja, de emotie en het oproepen van de emotie... dat is toch wel hetgene wat nu op dit moment het meest interessant is... en wat zij kunnen. En we blijven meer dan een collectie van states en blue states. We zijn en forever will de Unie... The greatest nation on earth. Thank you, Amerika. God, bless you. God bless these United States. Er had er weer zin in. Obama was dat speech cijfer. Sprak erover met Mark Robin Visser. De nieuwe minister van Financiën, Jeroen Dijsselbloem, zet zich alvast schrap. Hij zei in de Tweede Kamer vanmiddag dat hij pikkelhard in Europa zal zijn. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Lucella, er staan nog 28 files, 100 kilometer bij elkaar opgeteld. Dat is wat minder dan gebruikelijk. De meeste vertraging uh, is er op de wegen rondom Rotterdam. Maar ook bij Almere. Op de A6 vanuit uh, Muiden naar Lelystad loopt het vast bij Almere stad West. Daar staat 3 kilometer file door een kapotte auto. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam staat 11 kilometer... tussen het knooppunt Ridderkerk en het knooppunt plein. A20, Hoek van Holland-Gouda, tussen het knooppunt Ketelplein en het knooppunt Kleinpolderplein, 6. En dezelfde A20, maar dan naar Hoek van Holland... tussen het plein en het Kleinpolderplein, 7 kilometer. Komt allemaal door een ongeluk op de A13 in de richting van Den Haag. Lange tijd was de rechterreis zo dicht net na het knooppunt Kleinpolderplein. Maar die is zojuist weer vrijgegeven. A A, mm, nou, dat, uh, dat horen we dan iets na zes, welke A dat was... Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso. Ja, we hebben natuurlijk de laatste dagen vooral veel nieuws uit Den Haag... over maatregelen van het nieuwe kabinet. Maar maatregelen van het oude kabinet Rutte leveren ook nog steeds veel kritiek op. Bijvoorbeeld in de gemeente Zaltbommel. Daar ligt het slot Loevestein, bekend van Hugo de Groot en ridder Flores. Door de bezuinigingen vrezen ze daar over vier jaar geen geld meer te hebben. Wat een mooie ja, sleutel hebt u. Ja, Open het slot, voor zolang het nog kan. Nou, treed binnen, denk aan de hoofd. En de dreumte? Beheerder, directeur, wethouder. Kom allemaal binnen. Ja. De binnenste plaatsen. Daar lopen we nu. Ja, Zalbommel heeft niet veel meer dan dit, hè? Nou, Zalbommel heeft natuurlijk ook nog een historische binnenstad. Eh, maar dit is wel de padel van, van de gemeente Zalbommel. Absoluut. En hoe vervelend is het als het niet meer gebruikt kan worden zoals het nu gebruikt wordt? Uh, 650 jaar vaderlandse geschiedenis uh, uh, is dit. Uh, het is opgenomen in een van de 50 vensters van de Nederlandse kanon. Dus in die zin geeft het ook wel aan wat, wat de importantie is van, uh, van Loevestein voor eigenlijk heel Nederland. En misschien zelfs daarbuiten. Oh, dat is wel stoer. Ja. Wat staat er? <laughs> Geen ingang. Ja. Het is leuk om Komt daar naar binnen te gaan. We komen nu in het oudste deel van het kasteel. Dat is toch altijd wel erg de moeite waard. Dirk Loef heeft hier uh, stout als hij was, roofridder als hij was... Uh, ja, zijn eerste gebouwdeel uh, laten, laten bouwen, laten maken. Het is lekker warm hier. Het is een luxe kasteel. We hebben hier vloerverwarming. Ja, ik durf het dijnen niet uit te spreken. Nou ja, Misschien leeft u wel op de warme voet dan. Nee, laat ik heel eerlijk zijn. We leven niet op de, de, de warme voeten. Uh, we zijn ook niet tegen bezuinigingen. We snappen ontzettend goed dat er bezuinigd moet worden. Dus ja, wij dragen graag letterlijk ons steentje bij. Na vier jaar, dan stopt het echt. Dan is het Rijk niet meer bereid. Zowel de Rijksgebouwendienst niet als OCMW om er nog geld in te stoppen. Om een vesting van dit formaat zonder enige vorm van subsidie in stand te houden. Ja, dat is een klus die zelfs eh, Hugo de Groot zijn kist doet omdraaien. Ja, die kist. Um, als we hier nou eens door het raam kijken... Mag ik hier op? Ja. Wie ligt hier eigenlijk. <laughs> dat ligt een ridder. Van karton. Oké. Okay. Het unieke juist van Loevestein is dat het een stoere, robuuste vesting is... Waar verhalen tot leven worden gebracht in de vorm van... of door onze gidsen. Met vloerverwarming? Nou, dan, je blijft het maar over die vloerverwarming hebben. Ik zal je vertellen waarom eh, het unieke van Loevestein is... dat overdag zijn wij een museum. Maar juist vanwege het feit dat we redelijk leeg zijn... kunnen we het inderdaad s'avonds omtoveren... tot een hele mooie locatie waar je mooi kan dineren... waar je mooie verhalen verteld krijgt. En om die reden is er vloerverwarming eh, gemaakt. Het verhaal van de directeur en de wethouder en de beheerder... is zijn het weekend open. Maar ik mag je dus gewoon vandaag ja. vrij rondlopen. Op zolder, waar zou nou die kist zijn, daar is de boot, denk ik waar de kist in vervoerd is. En zonder ongeluk... Allemaal verhalen en verhalen. Hier staat de kist, denk ik. Korps. En kijk, deze oorkonde kregen we. Een slot van verhalen. En dan zijn ze dus bang dat die verhalen niet meer verteld kunnen worden. Op 10 december gaan ze echt de actie voeren. En dan eh, komt er een nieuw verhaal over slot Loevestein. Doe ik niet zo handig. Doe ik eerst het licht uit en loop dan naar beneden. Nou ja, en waar, waar is hier de uitgang? Het schijnt dat hij nog steeds aan het zoeken is daar in dat uh, slot Loevestein. Joris van de Kerkhof was dat. Het nieuwe kabinet heeft nog geen regeringsverklaring afgelegd in de Tweede Kamer. Dat gebeurt dinsdag. Maar minister van Financiën Dijsselbloem maakte vanmiddag wel al zijn debuut. De Kamer debatteerde namelijk met hem over de eurocrisis. Want de Europese agenda wacht niet. Vrijdag, dan moet Dijsselbloem naar Brussel. Hij begon nog wat onwennig. Jeroen Dijsselbloem, de kerstverse minister van Financiën. Hmm. Dit kan ik niet lezen. Yes. Dijsselbloem complimenteerde zijn voorganger Jan Kees de Jager. Ik denk wel dat het goed is om op deze plek en op dit moment uh, dank te zeggen aan mijn voorganger Jan Kees de Jager... die het uh, zeker in Europa en overigens ook in brede zin uh, natuurlijk fantastisch gedaan heeft. Uh, en in Europa zwaar uh, werk heeft verricht voor ons en daar uh, altijd de rug recht heeft gehouden. En in die goede traditie, voorzitter, ook gesteund door vrijwel de meeste van uw leden wou ik ook maar eh, richting Brussel blijven optrekken. Hij wil zich in Europa keihard opstellen, net als de jager. Dat betekent op begroting en budgettaire discipline eh, bikkelhard. Ik zeg het maar meteen, ik zal, de teleurstelling kan ik niet wegnemen... bij sommige collega's, maar de meeste hebben mij daar ook zojuist op aangemoedigd. Als het gaat om financiële stabiliteit in de eurozone... zal de opstelling zijn eh, positief constructief... maar wel met een scherp oog voor de Nederlandse belangen... Uh, en overigens lopen de Nederlandse belangen en de Europese belangen vaak uh, parallel op. Dus is uh, geen strijdigheid. Uh, en bijvoorbeeld ten aanzien van Griekenland, uh, buitengewoon vasthoudend. Uh, op discipline, uh, op gemaakte afspraken. En ook op dat dossier dus een consistente lijn. De Europese begroting mag niet omhoog, vindt Dijsselbloem. Uh, ik zie daar uh, geen enkele ruimte. Ik vind het... Uh, niet uit te leggen naar de Nederlandse kiezers, naar de Europese kiezers... dat op het moment dat overal in Europa drastisch moet worden gesneden... de cumulatie van de pakketten hier alleen al hier in Nederland... gaan overschrijden de 40 miljard de komende jaren... dat tegelijkertijd er in Brussel serieuze ideeën zouden zijn... om de begroting te verruimen en de uitgaven verder op te rekken. Ik kan dat niet verdedigen uh, en uh, de Nederlandse regering zal dat ook niet verdedigen. En hoe moet het verder met Griekenland? Eerst de trojka maar is afwachten, is ook het antwoord van Dijsselbloem. Uh, er is gevraagd, maar dat is natuurlijk al zeer vooruitlopend... op hoe gaan we dan verder met Griekenland. Bent u bereid tot het afschrijven van publieke schulden... renteverlagen, doorrollen, et cetera, et cetera? Uh, ik ga er allemaal niet over uh, speculeren. Ik vind, en dat is ook een houding die we het liefst de Kamer breed zouden moeten uitstralen... dat Griekenland echt eerst moet laten zien dat men betekenisvolle stappen zet. Al dus de nieuwe minister van Financiën. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Jan van der Putten. Het beste moet nog komen is de grote kop voor op de NRC. Gaat over de verkiezingen en citaat van Obama na zijn overwinning. En de Chicago Tribune die heeft vandaag dezelfde kop. De website van de Washington Post kiest voor een andere meer werk te doen. Verdeelde VS geeft Obama meer tijd, schrijft de New York Times. En de Los Angeles Times constateert: Obama zegeviert en de krant vraagt zich bezorgd af: kunnen beide kampen wel compromissen sluiten? Naast alle serieuze berichtgeving over die verkiezingen... is er op internet ook de nodige satire. George W. Bush stemt per ongeluk voor Obama. Hij is bijvoorbeeld de kop op de site Daily Current. Bush maakte wel eens rare schrijvers En dit keer zou hij in de war zijn geraakt... door de ingewikkelde instructies op de stemmachine. De Nederlandse satire-site De Speld schrijft... dat de verkiezingsavond gisteren over moest... omdat de NOS-uitzending te laat begon. Bij een foto van correspondent Ilko Bos van Rosenthal... staat een quote van Obama. Nu wordt het wel echt een toneelstukje. In de Tweede Kamer is gedoe over cijfers en ook in Amsterdam kunnen ze er wat van. De gemeente Amsterdam heeft haar vastgoedbezit nog eens nageteld. De uitkomst staat in het parool. De gemeente bezit niet duizend panden, maar ruim 2300, bijna 2,5 keer zoveel. De stadsdeelkantoren, bedrijfs- en winkelpanden, woningen en ateliers zijn naar schatting 2 miljard euro waard. Het kostte een jaar tijd om deze lijst te maken, want de administratie in Amsterdam, dat is wel duidelijk, laat te wensen over. In Nederland melden we het overlijden van de hoogbejaarde Hattie Blok. In Groot-Brittannië is acteur Clive Dunn overleden, meldt onder meer de BBC. Hij speelde de TV-serie Daar Komende Schutters. of zoals de originele titel luidde: Dad's Army. Dunn speelde de rol van Corporal Jones, die een slagerij had en nogal snel in paniek raakte. Beroemde uitspraken van Jones waren: Don't panic, don't panic. And permission to speak, sir. Clive Dunn was 92 jaar. Goed. De provincie Limburg in België probeert zich op de kaart te zetten met een eigen website. En daar hoort ook een radioreclame spotje bij. En de gazet van Antwerpen meldt dat de Limburgers dat spotje behoorlijk irritant vinden. Wie, wie, wie pand Limburg, pand. <lacht> wie, eh. Provincie Limburg heeft een nieuwe website. Schrijf in op de nieuwsbrief en maak kans op een tabletcomputer. Meer info op H T. -t. Nee, dat is nou, ook satire, Jan. Ja, schande vinden ze daar. Limbe, de minachting voor de Limburger, druipt er vanaf. Dat is een van de boze reacties. Maar de Belgische provincie ziet het zelf anders. Door die clichés hopen wij uh, op te vallen... tussen al die andere reclamespans. Nou, de gemeente Geert Ruidenberg heeft een nieuwe burgemeester... Willemijn van Hees. 34 jaar, de jongste vrouwelijke burgemeester van Nederland. En zij zegt... Mijn vriendinnen vinden het kicken dat ik nu burgemeester ben. Kicken.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 ...die materie een beetje kennen. Dit is kwartetten met bravoure geweest. Volgens mij snappen de mensen van thuis helemaal niks meer van. In deze brei willen ze we wel even verder peuren natuurlijk. Mag van mij allemaal. Ik weet niet precies wat de voorkeur heeft, maar ik wacht dat rustig af. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ja. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Op Gemini. People matter. Results count. Ontdek de wet van Lexens. Ga naar lexens.com. Dit is Radio 1.